Met mooie bells. De mooiste muziek. Makes I read right all along The time was spent ja, wil ik oud worden. I want grow you. Dat was de groep West Live. Ik ga nog een nummer draaien voor Karin uh, in verband met uh, iets wat uh, nu is gebeurd in haar leven. Ik ga daar niet over uitweiden op de radio, maar ze weet heel goed wat ik bedoel. En Karin, je moet maar eens luisteren naar deze prachtige tekst, gezongen door Art Garfunkel. Everyone has gone. to stay. The sky, oh man The birds have flown away And no one came to cry Old man, goodbye Taught me Ja, een van de mooiste liedjes van Art Garfunkel. Het komt van de cd Angel Claire, onthaal die naam. Er zijn allemaal hele mooie, mooie ballads op. En uh, dit was Old Man. Het gaat over een oude man die in ja, zijn laatste levensuurtjes verkeerd... en uh, kennelijk een jonge vriend heeft uh, met wie hij al zijn gesprek heeft gehad... en uh, eigenlijk heeft aangegeven van ja... Als mij dat ooit gebeurt, dat ik uh, moet gaan sterven, dan heb ik eigenlijk niemand nodig in mijn leven. Maar het tegendeel blijkt waar. En als die jonge man dan uh, op bezoek is bij de oude man terwijl hij uh, ligt te sterven, dan uh, wordt aan de uh, teksten horen van uh, Art Garfunkel helemaal duidelijk wat de man in die laatste uurtjes van zijn leven beleeft. We gaan uh, zoeken naar een nummer van de Backstreet Boys. Dat doe ik voor Jacqueline Earhart. Die is ook uh, aan het meeluisteren. Jacqueline, gezellig dat je meeluistert. Ik ga hem voor je opzoeken. De Backstreet Boys met uh, What You Are Made Of. Als ik hem, uh, als ik hem meteen kan vinden, dan, uh, dan ga ik hem nu starten. Even spieken, even spieken. Ik moet er even naar zoeken. Dus uh, uh, uh, uh, volgende nummer. Hij komt er straks aan voor jou. Uh, dit is uh, een prachtig nummer van Paul Garrick. Eyes of Blue. Oh, mm -hmm. made of. Dus het is eigenlijk de titel is eigenlijk show 'em. Uh, lieve Jacqueline, maar ik heb hem gevonden. Hier komt hij, de Backstreet Boys. ...nummer door Jacqueline Earhart. Backstreet Boys van een album uh, In A World Like This Was It. Show them what you're made of. En Jacqueline, natuurlijk hartelijk dank voor het mooie verzoekje. Want uh, daar zijn de luisteraars uh, van Zierum Zandvoort. Dat programma tussen Appenvloed natuurlijk uh, ook uh, geweldig blij mee... ...als er zulke mooie verzoekjes wordt, uh, worden gedaan. Everybody's gotta learn sometime. Iedereen moet het, uh, moet het uiteindelijk leren. En, uh, die krijgen hulp van Sharon Core. En Sharon Core, die maakt deel uit van de cores. En die kent u natuurlijk, die dames, die zo mooi akoestisch kunnen zingen. Everybody's gotta learn sometime. Een nummer, eigenlijk bekend geworden van de corgis. Maar dit vind ik mooier. It's good. je zachtjes aangeraakt. U kent de uh, melodie van de Beauty and the Beast, maar dit is Dana Winner. Ik ben daar pas naartoe geweest in Beverwijk in het Kennema Theater. Geweldige zangeres. Dana winnen. Ja, uh, ik heb haar live uh, zien optreden en horen optreden, natuurlijk ook. Want ja, ze ziet er best uh, uh, smakelijk uit hoor, moet ik zeggen. Uh, maar uh, uh, even los daarvan, ze zingt ook nog prachtig. En uh, dat is natuurlijk, uh, daar, daar ging het allemaal om hè? Dat, dat, dat ik er naartoe ben gegaan. Dat u niet denkt van hé uh, hey, duif, je zit weer achter de achter de, de, de, de je bent weer een hè, om het zo maar eens te zeggen. Ik hoop niet dat u allemaal naar voetbal bent aan te kijken vanavond. Dat u niet luistert naar tussen App en vloed, zou ik jammer vinden. Trouwens, die Colombianen, die, die wedstrijd ging bijna niet door. Die hadden de zijlijn opgesnoven. Ja, ja. Echt gebeurd. We gaan even terug naar de jaren zestig. De stoosten waren op pingpop. Ze hebben veel te veel verdiend naar mijn smaak, mensen. Veel te veel. Jagger, The Rolling Stones, met uh, eentje. Met uh, een van de weinige ballets die ze hebben opgenomen. Ja, Lady Jane, dat is er ook één natuurlijk. En uh, Ruby Tuesday, ja, ze hebben wat meer mooie nummers uh, opgenomen natuurlijk. Dat is helemaal waar. Daar heeft u volkomen gelijk in, luisteraars. We gaan uh, nog een nummer draaien voor een vaste luisteraar. Uh, wiens naam ik uh, niet steeds ga noemen. Anders denkt u van ja, je draait steeds muziek voor dezelfde. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, maar ik draai het graag voor haar. En uh, uh, ik draai hem eigenlijk uh, niet voor haar, maar voor Bengeltje. Ik ga hem gewoon draaien voor Bengeltje. Nou, dan moet ik even spieken welk nummer het ook weer was. Ik had hem, hem door je klaargezet. En nou, nou, nou eens even, eventjes nog op mijn Facebook-account kijken. Een new, uh, new day has come. Nou, een nieuwe dag is, uh, is, zit eraan te komen. Wordt gezongen door Celine Dion... Bengeltje, je hoort het. Een nieuwe dag komt eraan voor je man. die dame toch een mooie stem. Celine Dion was dat. Ja, luisteraars, u luistert nog altijd naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. En de volgende draai ik speciaal voor mijn lieve vriendin Yvonne ZFM Zandvoort. I'll be Nigers Brothers waren dat. Oh, my Met die Unchained Melody. Dit is een andere versie, maar die ga ik niet draaien. Die, dat had ik ook eigenlijk niet zo gepland. Uh, maar die begon gewoon vanzelf... <laughs> Die, die, die, die zei van duif, god eens even op, want ik ga mijn liedjes zingen. Ja, maar zo werkt dat niet. Trouwens, dit was Roy Orbison, het laatste stemgeluid wat u, wat u hoorde. En uh, ja, die zingt natuurlijk ook uh, die Unchained Melody uh, als geen ander hoor. Dus uh, ik wil hem niet tekort doen wat dat betreft. Een van mijn favoriete nummers van uh, de Moody Blues. Justin Hayward, dat is de zanger. En, uh, dat is Head to Fall in Love. oftewel Ik moest gewoon verliefd worden. En ik, ik hoop dat u met mij verliefd wordt op dit mooie nummer. Ga ik nog even een bakje koffie tappen. Tot zo. Justin Hayward, de moody blues met The Head to Fall in Love. Ik ga een nummer draaien van uh, mijn eigen zoon Zwen. Sven. En Zwen Sven, bezingt de waterkant. Een liedje wat ook bekend is geworden door Marco Borsato. Maar Zwen heeft daar een speciale uh, herinnering aan: aan dit nummer. Zwen Duyf.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 Dat bezit wat ons verzwaarde, zou toch verdwijnen met de tijd. Het wat overblijft, zijn we. De... Alles wat me hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb. En alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb. Ben jij. Sven Duiv was dat met Waterkant, mijn eigen zoon. En, uh, ja, ik ben er best trots op natuurlijk, want hij heeft een, uh, een prachtige stem. En hij zingt ook van allerlei repertoire. En, uh, misschien dat u hem eerlijk in Haarlem wel een keer tegenkomt. Nummer Kietepa, oftewel uh, verlaat me niet. Nummer van Jacques Brel wordt prachtig op mondorgel gespeeld door Martijn Lutner. En wat nou leuk is om te melden luisteraars, dat aankomende zondag ben ik hier uh, weer in de studio tussen 10 en 12 met een jazzprogramma. En dan komt Martijn Lutmer hier live in de studio vertellen over zijn werk. En zijn opnames die op dit moment worden gemaakt met het voltallige Metropoolorkest. Dus best wel een eer om deze man in de studio te hebben. Want het is de gedoodverfde opvolger van Toet Stielemans. Martijn Luttner. En zo klinkt hij. Leuk, maar aankomende zondag dus tussen 10 en 12 uur luisteraars is in de studio live bij uh, ZFM Zandvoort. Ik, uh, ik ga alweer het laatste nummer draaien en dat doe ik voor Karin Kok. En dat is John Legend met uh, All of Me. Ik ga u vast hartelijk danken voor het luisteren. I kidding, I can't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 Options. Give your